Nederland en België hebben een stemmenronselaar uit Guinea betaald om het WK van 2018 binnen te halen. Volgens de Volkskrant kreeg de Afrikaan zeker 10.000 euro van het Nederlands-Belgische biedingsteam. Dat is in strijd met de regels van de FIFA. Uit mailverkeer zou ook blijken dat de man uit Guinea door de Belgen een winstpremie werd beloofd. Als Nederland en België het WK inderdaad zouden binnenhalen. De ethische commissie van de FIFA bekijkt of er op basis van de nieuwe feiten... een onderzoek moet worden ingesteld. Ook de KNVB gaat de documenten bestuderen. Het gebruik van de nekklem door de politie is zelden dodelijk voor een arrestant. Dat blijkt uit onderzoek van een wetenschapper... die politiedossiers tussen 2005 en 2012 heeft bekeken. In die periode stikte één arrestant terwijl agenten de nekklem gebruikten... vertelt de wetenschapper in het Radio 1-programma Argos. Over de klem was veel te doen nadat een Arubaan in Den Haag overleed toen agenten deze techniek toepaste. Het weer. Eerst nog zon maar in de middag vanuit het Zuidwesten regen. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen overwegend droog. De maxima liggen dan tussen 5 en 8 graden. Maar vanuit het Noordoosten wordt het overdag steeds kouder. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Zandvoort. Zandvoort leeft het. het en jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We zijn, we gaan beginnen. We dit is een uh, belangrijk moment. geworden. worden. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, uh, alles komt samen op dit alles moment. Alles komt samen in deze mooie tijden. Nou, alles, alles. Nee, niet iedereen. Klopt. Uh, Jolande we... is dit keer uh, afwezig. Vorig jaar was jij er niet. Ja, we moeten het toch eens over die vakantiedagen hebben. Want het gaat er... niet helemaal goed. Uh... Ze heeft er echt heel veel ook, hè? Ja, ja, ik weet niet. Maar ze heeft er pas alleen nog bij gekocht. Oh, ze, ze heeft veel overuren gemaakt. Ja, veel ja, op... Het is ook vaak, wij gaan naar huis en dan zit zij hier nog te werken. Dat dus... is wel waar, ja. Het dus blijft heel lang nog even zitten. Nog wat dingen op het eh, net neer te zetten zo. Nu heb ik weer eh, kabelkrant. Is het kabelkrant eigenlijk? Nee. Ik weet niet. Hebben we een kabelkrant? Ja, nou, zoiets waar in je informatie kan uh, lezen. Altijd leuk. Goed, ja, Toepak leeft een week vol gebeurtenissen natuurlijk. En, en, en uh, ja, de kerst staat voor de deur en dat vind ik altijd ja. lastig. Welke kerstplaten ga ik nou wel draaien en ja. welke niet? We hebben een speciale uitzending, toch? Alleen ja. maar kerstplaten? Uh, nou, ik heb wel heel veel kerstplaten, maar ja? ik zal even laten horen welke kerstplaten oh. ik nog niet ga draaien. So, maar ah, deze niet, dacht ik. Beetje saai, deze plaat. Ook niet. Burp. Beetje traag. Oh, wel. Het clipje vind ik wel heel leuk. <laughs> Daar zit ik altijd wel harde muziek onder. Maar nee, nee, nee, nee. Ook een beetje zoet. En deze dan? Vind deze van deze blad? Marcy Gray. Ben je die plat? Ja, ik heb wel een versnelde versie. Ja, nou, dat is ook echt allemaal aardig. Nou, goed. Ja. Is ook allemaal leuk, maar die gaan we niet draaien dus. Dan weet je in ieder geval wat we wel gaan draaien, dat hoor je straks. Ik heb maar alternatieve uh, kerstplaatjes gevonden. Ja. En die gaan we op de radio slingeren. Het is best wel wat leuks te vinden. Op het net. En ik ben vorige week op een cd-release geweest. Daar ga <laughs> ik ook een stukje van laten horen. Ook ik kerstmuziek. waarschuw je vast. Ja, echt kerstmuziek. Echt Lekker vrolijk. Ja. Lekker rustig. Dus uh, ik zou zeggen, ben je wakker? Dan starten we de band. Eerst maar eens even een rustig gitaarplaatje mee wakker te worden. De nieuwe Jet Rebel noem ik hem maar, Lucas Hemming. Hij staat in de voorbeeld van de Stereophonics. Never let you down. Dit is een gevoel. Gewoon... Dit is een gevoel, dat kan ik niet uitdrukken. Ja, echt precies, dat heb ik met deze plaat. Lucas Hemming, en het heette uh, Never Let You Down. Uh, steun en toeverlaat. Oh ja, oh ja, toen meteen ik trouwens... gisteren aan de, de wereldrijd door heb ik stukjes zitten kijken. Het ging over Lean on Me. Op welk persoon heb je het afgelopen jaar geleund... Echt. Van een kreet is dat nou, Lean on me. Iedereen had nou zeg maar zijn, uh, zijn voorbeeld, uh, situatie of een persoon waar hij oh. de hele jaar naar heeft gekeken, waar hij kracht uit heeft geput. En sommige mensen waren het echt hele bekende personen. En sommige mensen, soms uh, uh, ook weer, ik ben haar naam denk ik kwijt. Maar er was In ieder geval één iemand bij die zo Nee, mijn, mijn zoontje zei iets dat ik dacht van. Oh, wat mooi! Ja, daar haal ik echt heel veel kracht uit. En nu vraag ik me heel erg af. Ik ga daar na, natuurlijk over na zitten denken. Ja. Waar hou jij heel veel kracht uit? Ik moet ook even zeggen, ja, volgens mij de vrijwilligers. De vrijwilligers? De vrijwilligers van de maatschappij. Geen grootheden, geen mensen die hier waar ik, uh, naar kijken, uh, niet naar uh, Angela Merkel die zegt uh, we shuffen das. Dat is helemaal niet, ook niet uh, Rutte. Ook niet, gewoon naar de vrijwilligers waar ik mee samenwerk. Denk, ja, die staan hier gewoon gratis en voor niks. Staan ze gewoon mijn cliënten te helpen. En nou, daar haal ik wel wat kracht uit, denk ik, ja, leuk. Ja, ik heb het zocht uh, vroeg, als ik in de spiegel kijk, ja, dan kijk. Uh, in één keer, bam, heb ik het. Dus dan krijg je echt, een, je echt je strompel gewoon het bed uit, je loopt naar de spiegel, je kijkt in één keer en dan denk je bij jezelf, oh, wat een vent, man, staat daar. Ja, nou, zo gaat het heel kort. Ja, ja, ja, ja, je mag best trots op jezelf zijn. Nou, duurt het ook zo lang voordat ik uit bed ben. Ja, kom je En de rest past? duurt al, is altijd heel kort. Uh, Oké. Okay. Ja, de rest is... ik werk het best onder stress. Ja, nou goed, iemand die ook van zichzelf overtuigd is, is natuurlijk best wel duidelijk uh, uh, Fred Teven, echt. Ja. Hij wil het publieke domein gewoon blijven uh, dienen. Hij zegt dat op hele mooie woorden, ik kan het niet na, na zeggen. Maar goed, ze hebben een onderzoek gedaan. En ook hij zei zelf toen... Dus die deal is overigens helemaal niks mis. Dat wil ik hier nog even gezegd hebben. Echt heb nog even het laatste moment dat hij aftrad destijds. Ik wil dat nog even zeggen. Het was echt een goede deal. Nou, ze hebben het onderzocht en... Onze conclusie is dat het geen fair deal is geweest. Nee. Oh. Het is ook totaal helemaal niet duidelijk... wat hij, nou, wat hij ervoor terug heeft gekregen. Hij heeft 4,5 miljoen gulden wit gewassen voor deze Kees H. En wat er nou voor terug is gekomen... Dat is helemaal onduidelijk. Dus echt boze tongen beweren dat het alleen maar om Teve zelf ging, die liep gevaar. En Kees H. Kon hem aanwijzingen geven van: loop niet door dat steegje en stap daar maar in de auto. En dan kom je wel levend door je leven heen. Maar anderen zeggen, ja, hij heeft iets met de haklaarproces gedaan. Maar goed, dat is nog steeds niet boven tafel. Er is een rapport geschreven van 400 pagina's, heb je hebt het zien staan? Hij, ja, ja, ja. Dat is echt een gigantische dikke pil. Je denkt, dat moet heel spannend zijn. Maar daar staat niks daarvan in, van wat hij nou precies geruild heeft. Bijzonder bizar. Maar, maar heeft hij nou dingen gedaan die strafbaar zijn? Of is het wel legaal wat hij gedaan heeft? Is dat bekend? Ja, hij is gewoon een cowboy geweest. Hij, heeft gewoon, hij is gewoon in Kees gestapt. En hij zegt: Nou, kan ik met jou wat afspreken? Dan uh, kunnen we verder in een bepaald proces. Ja, wat proces dat geweest is, geen idee. Dus uh, hij heeft een beetje in zijn eentje heeft hij gehandeld ook. Dat is een beetje slecht. Ja. Maar ja, goed, dat zie je in westerns ook altijd. En dan komt het altijd goed af. Ja. Dus, ja, dat is waar. Uh, nou ja Rutte denkt tegen zichzelf, ja, dat is echt een goede kerel. Mensen als Fred Teven, ja. die heb je echt verschrikkelijk hard nodig in dit land... om uh, de klootzakken te pakken die proberen uh, de wet te lichten. En, uh, hij deed die persconferentie echt met zo'n die zo, zo jongens. Laat het nou met rust, dat komt allemaal wel goed. Die man heeft het beste met ons voor. Ja, ik, ah, uh, ik Voor mij, mij heeft hij meer het beste met zichzelf voor. Die uh, Rutte? Nee, nee. Jij, uh, Fred, Teven. Fred Teven. Hij is gewoon zo ontzettend van zichzelf overtuigd. Het is gewoon echt... Dan, dan treed je af tijdens die persconferentie samen met Opstelt. Die zou ik even... Nou ja, ik stop de benen, blablabla. Bla bla, en Opstelt... Of Teve eh, moest gewoon nog even zeggen dat het een goede deal was. Ik vind het altijd wel makkelijk. Dat opstappen. Zo van, nou... Ja, Eigenlijk wel. Maar... Een mes gaan, nou, ik uh, kapper mee. Doei. Zo vind ik het altijd een beetje overkomen. Oké. Okay. Nou ja, dan... dan, dan uh, Zelfs als Rita Verdonk. Rita... Uh, Verdonk was dat toch? Nee, Rita... Ja, Verdonk. Ja, Verdonk. Die uh, ooit zei van, je moet niet opstappen. Je moet optreden. Ja. Zoiets was het. Hoppa. Nou ja, of het nog ooit boven tafel komt. Iedereen heeft er weer een leuk baantje gehad. Heel veel mensen hebben er natuurlijk weer onderzocht. En, uh, nou, dat komt vast ja, het wel nog wel goed onderzocht. Goed voor de werkgelegenheid. Dat is goed zeker voor waar. de werkgelegenheid. Maar of het nou echt allemaal een oplossing biedt, ik betwijfel het. Goed. Uh, nog weer leuke muziek. Ik had het natuurlijk over kerstmuziek. Of ik nog wat kerstmuziek heb uitgezocht. Nou, zeker weten heb ik kerstmuziek uitgezocht. En nog wel een beetje alternatief ook. Eels. Nerds. Met een gitaar en een pianootje. And everything is gonna be a cool Christmas.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 Baby Jesus, born to rock. As days go by, the more we need friends, and the harder they are to find. If I could have a friend like you all my life, well yeah, I guess I'd be Everything's gonna be cool, it's everything's gonna be cool, it's Chris Everything's gonna be cool, it's Chris, everything's gonna be cool Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn is luisteren naar Toebak Leeft... Een beetje een kerstplaat dit, hè? Martin Courtney en dat heet Northern Highway. Daarvoor natuurlijk Eels. En die mooie plaat, dat heet Every Day is Gonna Be a Cool Christmas. Dat is een heel oud plaatje, hè? Dus, uh, maar goed, het is altijd wel leuk om die op de radio te slingen. Goed, uh, toepak leeft op de radio vandaag. Kijk allemaal even naar de berichten die ons bereiken. En ik zie dat jij Donald Trump aan het bekijken bent. Ja, noem je dat uh, weer de man met die op mot op zo'n hoofd? Ja, ja, hamster. hamster. Hij, hij heeft een soort hamster of zo. Wat betreft ja. lijkt hij wel een beetje op beelden. Die heeft ook zo'n apart... Ik, ik moet zeggen, als ik af en toe wat onflateuze foto's zie... van onze eigen koning Willem-Alexander... vind ik zelfs dat hij ook een beetje lijkt op Donald Trump. Oeh, dat is gevaarlijk. Ja. ja, soms dan, dan denk ik... Hé, hey, is dat nou Donald... Oh nee, dat is Willem-Alexander. Oh, oh, oh. Ja, natuurlijk ook door de pakken. Het zijn altijd dezelfde pakken die ze een beetje aan natuurlijk. En ook dat haar soms ook een beetje geforceerd zo naar voren... een beetje in de kuif gemaakt. Dan denk ik, ja, dat heeft Willem-Alexander soms ook een beetje... Nou, goed. Maar gelukkig, onze eigen koning doet niet van die rare uitspraken. Nee, want wat want zegt hij de laatste tijd allemaal? Ja, hij, hij wil natuurlijk uh, de, het hele land afsluiten voor moslims. Dus als je moslim bent en je wilt het land in, of op vakantie naar Amerika, of uh, voor wat voor reden dan ook, voor zaken. Uh, je komt niet meer terug. Je, kom, nou, je komt er gewoon niet in. Nee. Je, je, je wordt bij de grens tegengehouden en teruggestuurd. Maar ze begrepen het Volgens, Volgens hem. Dus het is nog niet zo, maar hij wil dat invoeren. Ja, hij is gewoon extreem met de uitspraak. En door die extreme het is ook een populist ook een beetje. Natuurlijk, net als Geert Wilders, hij roept iets en hij weet zeker dat het onder de mensen leeft. Nou, zijn heel veel mensen, ja, ben, ben ik mee eens. Maar het is allemaal niet haalbaar natuurlijk. Nee. Gewoon niet, uh, niet, niet te doen. Dus uh, ja, hij zal heel veel aanhang hebben. En uh, dat uh, maakt het allemaal wat levigender ook. Hè? Dat is ook altijd wel leuk. Dat zie je, Geert Wilders ook. Hij roept dat. En dan gaan andere mensen weer op reageren. En dan krijg je, uh, ja. Soms wordt het weer, toch weer toegepast ook. Er wordt het iets genuanceerder. En dan uh, wordt er naar gekeken. Ja, ja. Wat kan je doen met die moslims? Ja, precies. Het uh, hoofddoekje af of zoiets. Uh, geloven afsweren. Uh, nou, dat gaat echt, niet, gaat echt niet gebeuren. Nee, dat is altijd weer uh, andere maffe bericht die ons bereikt zijn. Nou ja, maf niet. Maar we hebben, hebben natuurlijk de onderhandelingen gehad over de... Klimaat. Klimaat, toch? Ja, ja, ja. En uh, ja, ze zijn eruit. Wat er precies weten ze nog niet. Maar nee. ze zijn eruit. Ja. Uh, we moeten de, de, de klimaatverandering tegenhouden. En uh, ja, dat wisten we al. Maar, uh, ja, wist, ik ja. geloof dat ze, ze wilden naar 1,8 graden opwarming. Ja. Wilden ze streven, maar nu is het toch 2 graden opwarming geworden. Ja. En uh, het zijn altijd van die, van die. Het zijn hele kleine dingen, hele kleine stapjes die ze hebben gemaakt ook, hè? Ja, maar het zijn altijd van die termen. Ja, 2 graden opwarming. Wat heeft dat voor effect? Dat. dat, dat het zegt zo niks. Nee, dat is waar. Ja, het zijn allemaal weer grote regeltjes. En je begint met grote idealen. heb Je wel idealen. En aan een gegeven moment moet je toch een beetje toegeven. Geef het een beetje van, nou ja, het is wat. En nou ja, ik geloof dat ze over heel veel dingen niet eens zijn geworden. Maar uiteindelijk, ze moeten naar buiten komen. Maar ze hebben een week zitten praten daar, geloof ik. Hè? Uh, toch? Of, we, we even toch kijken. Vorige week, zaterdag, zijn ze toch daar naartoe gegaan. Er moet toch echt wel iets uitkomen. Iet, iet, iets Twee weken onderhandelen. Twee weken? Ja. Echt waar? Ja. Oh, ik dacht een week. Nee, twee weken. Bizar gewoon. Nou ja, dan moet er echt wel iets knaps te voorschijn komen. Dan gaan we dat ook niet meer doen. Oké, okay, straks ook weer de Zandvoortse berichten. Jawel. En straks weer ook nog veel meer kerstplaatjes die we uitgezocht hebben. Beetje alternatief. Niet wat je normaal hoort, zegt maar op de radio. En de laatste single van de Eagles of the Death Metal. Het heet I Love You All of the Time. altijd een beetje van die wilde muziek, maar ik vind dit toch wel heel erg schattig, deze plaat van Eagles of Dead Metal en vorige week zondag hebben ze opgetreden samen met U2, U2 en als afsluiting uh, dat was nog even om uh, te... als... Dat Als... laten zien, omdat ze zoiets van: laten we zo, ons niet gek maken, die idioten met wapens. Want wij stonden natuurlijk in de Bataclan in Parijs. En uh, ja, toen is de merchandise merchandiserman is, uh, neergeschoten daar. Dat was uh, geen pretje dat is niet in een koude kleren gaan zitten. Dus. Maar goed, YouTube zei zo uh, van: kom bij ons optreden. En uh, we helpen jullie weer op het podium. Ja, het podium was van jullie afgepakt en nu geef ik het terug aan jullie. Zoiets had hij gezegd, wel helemaal mooi. YouTube kan het altijd zo met zoveel emotie brengen dat je denkt: oké. Okay. Met je corny ook wel een beetje, vind ik. Maar goed, het is niet heftig. Het is toch wel heftig wat je meegemaakt hebt. Dus ja. Uh, ja, ja. ja ik zat er ook naar te kijken. Ik, ik dacht ook, ja. Mm, ja, het is een, beetje, mm. een beetje goedkoop. Zoetsappig. Zoetsappig is dat een beetje wel. En dan denk ik, Eagles of Dead dat dacht ik dat het gewoon een wilde band was. Queen of the Motherfucking Stone heet. De, de zanger zit daarin, weet je. En dan denk ik, nou, in één keer heb je zo iets. denk ik, huh. Ik dacht dat ze wild waren. Ik dacht dat ze agressief waren, weet je. Want ik denk van, durf agressief te zijn. Maar Nee. Maar goed, het zijn ook maar gewoon mensen ook, hè? Ja. Het zijn geen robots. Zo moet je het ook weer eens hey, kijken. Ja, en als we het toch over robots hebben. Uh, de, de, de Japanners nou ja, staan natuurlijk wel bekend om de rare dingen en de, en de robots en dergelijke. Ja. Nou, er is een, een bedrijf in Japan ge, die heeft een drone ontwikkeld. Ja. Die je op je terrein kan laten vliegen, dus rondom je huis of... Eigenlijk meer voor bedrijven, rondom een, bedrijf, een bedrijfsgebouw. Ja? Als er dan een indringer is, dan o, maakt hij stiekem foto's. En dan blijft hij hem volgen. En, hij, uh, uh, hij schiet nog niet vanaf de lucht, hè? Nee, he? nee, nee, de lucht. nee. Okay. die hebben ze nog niet. Nee. Dus ze hebben wel ook nog een andere ontwikkeld. En daar hangt een vangnet onder. Ja. Ik zie het ook ja. gewoon ja. helemaal voor me. He. Ja. Dat gewoon die drone, die, die vliegt op de indringer af. Ja? En die gooit er een net overheen. Met, met een netje? En ze denken hiermee zelfs terreur tegen te kunnen gaan. Terreur, zo. Hartstikke idee, ja, ja, ja, ja. Ik denk gewoon echt dat ze even meer naar de filmen, uh, uh, wat heet je nou ook, met Tom Cruise. Minority Report moeten gaan kijken. Dat ze alles moeten screenen, overal cameraatjes. En dan moeten ze daar uh, robots op loslaten, die gaan alles inschatten. En dan, uh, ja, dan kan nou, je het misschien voorkomen. En, voor, en, vo en dan met tasers eronder en zo. Dat, uh. Ja, ja, nou, ja. ja. Ik, ik, ik heb zelf lijkt het wel leuk, zo'n drone de hele tijd om je huis en zo tijd, Rondvliegen. Moet hij wel automatisch terug naar zijn oplaadpunt gaan? Ja, hij zit een klein beetje in beweging. en Hij gaat meteen omhoog. Dat gaat allemaal automatisch. Er zit toch niet iemand binnen het ding te besturen? Nee, nee, nee, hè? nee, nee, nee want daar is het allemaal. Nee, uh, het is een drone. Dus het is een... Uh... Gaat het geheel automatisch. Ja. Verzamelt alle informatie. Ja, pas geleden had ik ook bijvoorbeeld mijn buurvrouw kwam naar me toe. Die zegt van, uh, er stonden drie mannen bij jullie achter het hek naar jullie huis te kijken. Toen dacht ik van, uh, wat een eng idee. En ze zegt, maar een gegeven moment ging voor het raam staan. Toen liepen ze weg en toen gingen ze naar de andere kant van het huis. Nou, nou, nou ja, naar het huis staan kijken. Uitgebreid met z'n drieën. Toen dacht ik, wat een fuck man, dat is een eng idee. Dus die, jij hebt dus heb een of andere kleerkasten ingehuurd. En die zit nu elke dag achter jouw deur. Nou, ik heb de hele tijd over na zitten denken. Ik heb het hem mijn vrouw ook niet verteld. Die dacht, oh, jeetje krijgt ze je weer van die paniekaanvallen. Weet je, dacht ik, oh, jeetje wel, ze willen ons inbreken. Zo. Toen dacht ik van, toen ben ik zelf op die plekken gaan staan. Toen dacht ik van, het was overdag drie marren die dan... in. Bij je tuin naar binnen staan kijken en je huis. dan denk ik, wat, wat is dat nou voor raarigheid? rarigheid? Zijn er drie inbrekers die afspreken: Joh, we gaan vandaag even bij, uh, bij even in de tuin kijken. Weet je? Dan denk ik: Nee, dat kan het niet zijn. Dus ik ben gaan kijken zo naar voren. En de voorhand, denk ik denk: Wacht even, wacht even. Ons huis is het enige huis wat zo heftig verbouwd is. Er is zoveel aan, vooral nut, vergeleken bij andere huizen. Dus ik heb het voor mezelf ingevuld. Volgens mij wilden ze gewoon ideetjes op doen. om ook hun huis misschien op die manier te bouwen. Ja, of ze waren gewoon zo verbaasd dat. Dat het nog aan elkaar hing. Zo verbaasd dat je denkt dat je voor de Jezus man. dat je zonhuis kon maken. Wat, wat een smaak! Je uh, ziet het wel eens in, in kinderfilmpjes. Ja? Nou, zo'n, nou, zon ja. huis. Met torentjes aan de zijkant heb ik gemaakt. Ja. En het dagraam op de meest rare plek ook gewoon. Nou ja, toen begreep ik het en toen was ik ook gerustgesteld. Toen dacht ik, oh, valt ook allemaal wel weer mee natuurlijk. Straks de Zandvoortse berichten naar de volgende plaat. Pictures!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 Oh, kijk, prettige kerstdagen. Ja, dit soort plaatjes moet je dus wel een beetje... Er moet een belletje in zitten, het moet een beetje een kerstuitstraling hebben. Jawel, Edwards en de Two Dragons. En pictures, foto's. Zijn er foto's van? Nou, waar zijn er geen foto's van? Volgens mij is overal wel een foto van gemaakt. En het is alweer half geweest en dat betekent dat het tijd is voor de Zandvoortse berichten. Wat is er allemaal uh, gebeurd en wat staat er te gebeuren? Ja, nou ja, de uh, City uh, Sky... Zo, uh, wat een mooi City Skyliner. De City Skyliner. Het is een toren van 80 meter hoog. Yeah? Met een, een, een, een plateau die omhoog gaat en dan 10 minuten in de lucht ronddraait. Nou, dit spektakel dit is echt alle grote steden afgeweest. Ja? Wenen, uh, uh, Berlijn, uh, noem het op. En natuurlijk kunnen ze één plaats niet overslaan. Zandvoort. Huh? Je dacht... zou denken Amsterdam, maar komen ze echt naar Zandvoort? Nou ja, ik denk dat ze, dat ze nog... Want we hebben een tijdje geleden... Uh, hebben we de, de hele discussie gehad of we niet hier... Het Amsterdam Beach moesten noemen. Oh ja, of Amsterdam eh, Bed. Sorry, Amsterdam Amsterdam bed. bed. Ja. En volgens mij hebben zij dat opgevangen. En dachten, oh dat is Amsterdam. Oh dat ziet er wel gezellig uit. Nou ja. daar gaan we staan met de toren. Maar het is wel raar. Want dan kijk je aan de ene kant kijk je alleen maar over de zee uit. Ja, maar nou, maar, ja. kun, je, kun je mooie windmolens bekijken? Oh ja. Dat is, ja, ja, dat is wel weer waar. En, ik... en als je dan iets verder doordraait. Heb je datastiel. De, uh, heb je Hoogho -ho de ja? hooghovens. En dan de andere kant op nou, een, stuk, een stuk duiden. En, uh, uh, uh. Dat is wel weer mooi. En dan ga je richting Amsterdam-Haarlem. Ja, ja, dat is wel wat te zien. Het ja, is zo'n spektakel om eens een toren omhoog te gaan. Gewoon. Dat, ik vind dat we daar uit die toren vandaag eigenlijk een radioprogramma moeten gaan maken. Ja, daar zat ik ook wel aan te denken. Maar we moeten wel eigenlijk een verlengsnoer elke keer naar boven. Dan moeten we kijken of het, Nou, dan rolt hij weer op. Ja, en, nog, dan. en dan hebben we weer dat, dat hij dan halverwege zo uit elkaar klikt. Dat is, dat is dan wel weer lastig. Ja, ja nou, daar moeten we, even ja, kijken moeten we nog we, even aan werken. Pas nog even een vergadering gehad over, uh, over evenementen waar we bij aanwezig willen zijn. Uh, misschien kunnen we dit indienen. De ijsbaan wordt vandaag weer geopend om 12 uur. gaat hij gewoon open, maar dan gaat hij om 4 uur weer dicht. Om uiteindelijk om 5 uur een feestje te gaan beginnen. Want dan wordt hij officieel geopend. En dat wordt gedaan door, uh, eens even kijken wie hem officieel nog gaat openen was het niet. Ja, Gerard Kuipers gaat hem officieel openen om vijf uur. En er komen ook allemaal weer festiviteiten. Onder andere de flip-fluitel de flip ketelcurling. Nee, ik zeg alleen de dat was de fluitketel. Nee, het is alleen de uh, fluitketel curling gaat weer van start. Het wordt georganiseerd door uh, Fit at the Beach. Een gaat team ze dan, van, uh, gaan ze dan curling doen met fluitketels? Ja, die fluitketels. Heb je ze nooit gezien? Nee. Er zijn, uh, je hebt ze ook op wieletjes, maar dit zijn natuurlijk gewoon die uh, glijden over de ijsbaan. En, en een team van vrijwilligers zal daar aan meedoen. Uh, er zijn voorrondes En die zijn op dinsdag uh, 15 en 22 december. Die beginnen dan s'avonds om 8 uur tot 10 uur. En de halve finale zal er zijn op 29 december tijdens uh, dezelfde uren. Dus uh, er is ook uh, uh, onder andere uh, nog een andere festiviteit. Ze gaan daar makreel roken. Oostenrijk Oostenrijkse uh, apreski is er. Nou, uh, genoeg om oh, dus daar te te We kunnen snaps gaan nemen. Ja, kijk even op www.ijsbaanzandvoort.nl voor meer informatie. Ja, en een uh, vrouw is woensdagmiddag gewond geraakt uh, bij een verkeersongeval in, uh, in Zandvoort. Uh, ter hoogte van de supermarkt Dirk 3. Dirk 3 is toch de slijterij? Ja, klopt. Uh, oh, maar dan zie ik het verband. goed. ik snap het ook wel. Ja, het. Uh, ja. ze kwam in botsing met een andere scooter uh, uh, en kwam daarbij uh, hard te val. Zij is uh, overgebracht naar het ziekenhuis. Overigens, de andere uh, persoon op de scooter, die heeft, uh, die heeft niks van het ongeluk. Dus Oké. Okay. Dat, uh, dat dan weer positief. Uh, ja, nou ja, dat eigenlijk. Ja. Scooters vind is altijd eng. Ik heb er opgeschreven met het is net of je op een stoel ja, ik, zit. Ik, <laughs> en je kan zo van een stoel afvallen. Nou, een, een, pianokruk. Dus een soort ja, ja, pianokruk. Ja, zo'n pianokruk met een stuur. Oh, oh, oh, val er zo af. Met de fiets die heb je nog tussen je benen. Die kan je nog klemmen, maar is een scooter... Huh, je bent er zo vanaf. En uh, nou, daarom hebben ze zo'n motor ook gemaakt. Dat je gewoon zo'n groot motorblok tussen je ja. benen hebt. Dat geeft een veilig gevoel. Ja, dat, dat geeft iets meer uh, hou vast ja. Provincie Noord-Holland heeft de realisatie van de Natuurbrug... Zeeport definitief gegund aan uh, Ballas uh, Nedan... Uh, Daarmee kan er gestart worden met de voorbereiding van de werkzaamheden... zodat er een tuurbrug die over de zeeweg komt in het najaar van 2017 klaar is... Er zijn allerlei plannen ingediend en het ziet er mooi uit. Het is in de vorm van een zeemeeuw. die zo over de weg heen gaat. En uh, ja, er zijn meer van die uh, natuurbruggen gemaakt om alle natuurgebieden in Nederland aan elkaar te klikken. Uh, en als je er even de foto's wil bekijken, kan dat op uh, www.natuurbrugzeepoort.nl. Ja, gaan we beginnen over. En heel veel mensen werken er aan mee. Onder andere uh, de uh, drinkwaterbedrijven uh, PWN, de Stichting Nationaal Park Zuid-Kennemerland en Staatsbosbeheer. We slaan de handen allemaal in elkaar. Ja, dat is mede mogelijk gemaakt door. Uh, dat staat er nog niet op. Nou. Oh. Nee, dat kan nog komen. Maar ja, de provincie zal wel een hoop uh, aan het bijdragen, denk ik. Want dit kan toch de gemeente niet gaan op, in één gaan ophoesten, lijkt mij. Goed, tot zover de Sandvoortse en straks. Veel meer! Hey. Ja, even, ja, even een lekker rustig plaatje. Even een pep, Tokkie. Wow. De staat. Altijd fijn. De Nederlandse Frank Zappa, noem ik het maar weer.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 Tip mm -hmm. Tap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 Dan kan je gewoon niet van die wilde muziek draaien. Dus vandaar dat we altijd de muziek een beetje aanpassen. Ja. Er staat een pep, toch? Twee uur, twee uur gaan we een beetje omhoog in de Ja, dat wordt het een beetje wat wilde. Echt, wat een fijne muziek. Op de zaterdagmorgen. Toebak leeft op de radio. Echt, van die muziek dat je denkt van... Kwaad worden mag. Ja. Echt lekker even le uitleven gewoon. Het is uh, Toepak Leeftijd vandaag een heel stuk in de klaskant van Nederland te lezen. Ik wist het helemaal niet, maar onze uh, scheidsrechter Dick Jool heeft twee weken lang vastgezeten. Omdat hij namelijk uh, iemand heeft mishandeld. Poging tot moord. Poging, weet ik van wat, echt een vrij heftige situatie. En uh, wat was er nou precies gebeurd? Hij was een steiger aan het uitladen voor zijn huis. En uh, zijn dochter stond op het punt om naar buiten te lopen. En toen kwam er een scooter, kwam even heel wild over het voetpad heen of over... De, de stoep heen gereden. En die, die, drie huizen verder zette die, die schoeter... Voor, voor het huis neer. En Dick dacht zo van, ah joh... Ja, wat is dit voor een gekke geit, man? Je gaat er niet over die stoep heen. Dus hij liep met die, met die buis nog zo half in zijn handen. Die was je aan het uitladen. Dus Hé hey jongens, dat, dat, moet je nou echt zo nodig over die stoep en Dat is hartstikke gevaarlijk? Dus kreeg je grote mond van die jongen die erop reed. En uiteindelijk, die bestuurder... of nee, de, de bijrijder die erachter zat... Euh, zo'n passagier, die kwam van links aanlopen En die viel hem aan. En hij had die buis nog in zijn handen... Dus dus hij maakte soms een soort roeibeweging. Ik dacht van, hey, wat gebeurt er? Hij raakte er op zijn hoofd. Nou, redelijk zwaar gewond werd verteld. Ze werd met de ambulance afgevoerd. Hij was gigantisch gestrokken. Dit was helemaal niet de bedoeling. Hij had destijds met de worsteling wel allerlei woorden gezegd. Van, Idioot, Molotik, maak je dat Allerlei dingen uitgegooid. Dat doet hij vaker. Zegt hij, ja, ik, ben gewoon, ik maak van mijn hart geen moordkuil. Dus ik flapper af en toe dingen uit. En Toen heeft hij twee weken lang vastgezeten. En nu gaan ze het uitzoeken hoe ze dat moeten oplossen. Want ja, heel veel mensen zeggen ook van ja, hij was echt met dat ding aan het slaan. Hij zegt nee. Ik had hem in mijn handen, in kon niks handen Ik werd aangevallen van links, dus ik roeide zo met het ding achteruit. En toen kreeg hij hem tegen haar hoofd. Dus nu is de, de, de vraag: ja, hoe gaat dit aflopen? Hij is in ieder geval ja, op het, uh, het wordt sowieso, denk ik, dood door schuld. Nou ja, ze is niet dood hoor. Ze was oh. wel gewond. Ze oh. is ook al afgevoerd. Nou ja, na, oh. na, na, na, na, na YouTube zo was ze ook alweer thuis. Maar goed, ze had wel had, uh, een wond. En, had had uh, ze maar gewoon. de helm op moeten hebben. Ja, het komt er net van die erop. Ja, die helm had ze eigenlijk erop moeten hebben. Want ze liep van die schoeter. Nou ja, hoe hard ging die schoeter? Zo hard? Nou, dan hoef je geen helm, dus dat kan ook weer. Oh ja. Dus ja, en hij zal eerder voor ons. Maar die dingen moeten ze sowieso afschaffen. Een. Die, die, die snorfietsen. Ja, ja. Al die gasten die voeren ze op naar 80. Ja. Gaan over het fietspad. Ik vind het... Uh, nee. ja, dit, dit, dit, uh. maar in zijn geval, hij is al eerder uh, met de justitie in aanraking gehouden, Omdat hij namelijk ook eens iemand uh, bedreigd heeft en mishandeld. Omdat namelijk... Uh, hij reed ergens. Jongens trapte, zijn, zijn tegen zijn spiegel aan. En uh, hij is wel een, best wel een man die zegt... Maar, nou, dat laat ik niet over mijn kant gaan. Dus hij stapte uit die auto vandaan. En <laughs> toen kwamen er drie mannen op hem af. En toen dacht hij echt niet zoiets van. Durf agressief te zijn. Dus hij gooit er eentje van zich weg. Zo kan hij dat mooi zeggen. Ik gooi er eentje van me weg. En die deed aangifte. Ja, boete van 300 euro. Dus ja, hij heeft het allemaal niet mee. Agressie mag. Ja, ja dat zei Rutte toch altijd. Dreigen met geweld. Ja, dat mag. Dus dat heeft hij ook gedaan. Alleen ja, dit een beetje een chaos-theorie zo, hè? En ja. door dit, dit soort geintjes raakt hij dus heel veel werk al kwijt. En heeft hij twee weken lang in de uh, gevangenis gezet. En heeft hij dus knijpen, wasknijpers gemaakt en dat soort dingen allemaal. Hij heeft het even goed genoemd over oh, zijn Ja, dat is, is, ja dat, is, uh, dat is goed voor hem. Dus, uh, nou ja, goed, uh, sterkte uh, Dick Jol. Want ik denk dat ja, dat ja op het veld heeft hij heftige dingen meegemaakt natuurlijk, hè als scheidsrechter. Dat die spelers naar toe komen, gewoon echt helemaal, die hem helemaal stijf scholden. Gewoon omdat hij een verkeerde beslissing nam. In hun ogen. Dus hij is echt wel wat gewend. Ja. Maar ja, goed, je kan ook denken op ja, jezelf: op het veld was hij de baas. En dan denk ik misschien dat hij overal nu de baas is. Dat kan niet altijd, hè? Dus... Ja, ik, ik heb nog een ander dingetje: ja, mijn een ding. kleine conspiracy-theorie. Ben ik altijd voor om dat te horen. Ja, er, er, er is een filmpje opgedoken ja? uh, van een interview uh, van een of andere hacker. Ja. En die uh, heeft daar tien jaar geleden aangekondigd dat hij uh, dat in de uh, geheime documenten van NASA is geweest. Ja. En daarmee uh, in heeft gezien dat er uh, uh, ruimteschepen in de, in de atmosfeer hangen van uh, Amerika. What the, what the fuck, ja, ja, en, ja. Die, en dat zijn oorlogsschepen. Die beschermen het heelal. En uh, <laughs> ja, het is een heel, heel vaag verhaal. En ja? als je dit filmpje kijkt, ik heb, ik heb er gisteren even naar zitten kijken. Um, de, de, hij, hij heeft als voorbeeld een paar Excel bestandjes. Dat je echt denkt van, Excel is jaar kruik echt. Windows 95, wat draait hij op? En het, He? ziet er, het ziet er allemaal niet uit. He? Maar heeft hij ja, van die uh, ruimteschepen? Nee, die heeft hij ook niet. Alleen. Het is wel zo dat de uh, Amerikaanse overheid al tien jaar hem probeert op te pakken. Oh, oh, dus hij is naar het buitenland gevlucht. En ja, dus... kijk, als je ons niet verkondigt, dan laat hij je je wel met rust. Maar hij heeft toch wel iets gezegd. wat Ja, uh, wat dus, raakt. Uh, ja dat is een beetje de, de vraag wat. Ja, ja, dus, okay. uh, ja, goed. Maar ja, kan ook gewoon zijn dat hij dat ergens uh, een beetje, weet ik veel. Uh, een beetje pimpasfraude of zo heeft gepleegd. Oh, dat dan zou dat ze daarom vinden. achter hem aan. Ja, zitten. dan, dan zou het... ze daar ook wel uh, transparant in zijn. Dat zijn ze dus ook niet. Dus nou, er zit wel iets van waarheid wat hij vertelt. Goed, hij, is vandaag, uh, hij zou eigenlijk vandaag 100 jaar zijn geworden. Ik heb het over Frank Sinatra. Echt, vandaag is hij, uh, zou hij jaren zijn geweest. Nou, hij is wel lang al niet meer, natuurlijk. Maar goed, nog even een plaatje van hem. Out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming.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 Niemand zit erop te wachten. Zie je Somebody called you the next best thing. But you come right in without a name. The Get out of palm leaves, I'll heal the new king. You can handle the prize of fame? Who can't handle the prize of fame? Why well, you got it up land like me now?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 Show Oh, no, no. Weet u wat het is? U weet niet alles en ik wel alles. Dus misschien komt dat nog eens een keer naar boven en dan zal u het ook begrijpen. Onze conclusie is dat het geen fair deal is geweest. Zaterdagmorgen zweren van de muziek op de, op de zender. Carousel, Towns of Saints. En daarvoor, ja ongelooflijk, Frank Sinatra op de radio. Wat is dat nou weer voor raas? Santa Claus is coming to town. Hij zou vandaag 100 jaar oud zijn geweest. Er is genoeg aandacht aan die man. Besteed ook gewoon. Hij heeft een spannend leven gehad. En gisteren zag ik hem ook weer in het wereldrijd door. In de radioprogramma. Het televisieprogramma zag ik voorbij komen. En uh, zelfs op oude leeftijd uh, heeft hij nog opgetreden. Het was niet altijd even uh, zuiver, maar... Ja, hij heeft gewoon een charisma. Het was gewoon een leuke belevenis, die man, zeg maar. Er zit ook allemaal lees. Zo'n biografie van hem. Leuk hoor. Goed, tien minuten voor negen. En uh, we kijken ze zo even de wereld in. Uh, we hebben nog niks gehoord over uh, wat nou precies de afspraak is. De milieutop. Dat horen geloof ik hey, rond het middaguur. Moet het uh, klaar zijn. Iedereen heeft nu de papieren gekregen. Uh, geloof ik om, uh, vanochtend om negen uur. En dan gaan ze een tijdje zitten lezen. En uiteindelijk een, nog even wat dingen bijstellen. En dan komt het echt naar buiten. Wat hebben we afgesproken met alle landen? Uh, moet je je auto laten staan? Of moet je je, je je kamertemperatuur een graadje omlaag doen? Moet je minder lang douchen? Dat soort afspraken hoop ik toch wel echt te horen hoor? Ja, dat ik nou, ook dat bijdrage, kan bijdragen. Ja, minder lang douchen, sowieso. Ja. Verwarming, gewoon een trui trekken, niet de verwarming op vol. Of je kan misschien ja. afspreken dat, dat je de douche eigenlijk maar uh, drie dagen per, per week kan gebruiken of zo, weet je. Ja, of gewoon één keer per maand. Oh ja, zeg. Weet je, maar dan kan je natuurlijk altijd nog wel even bij de wasbak. Zoals mijn een opa en oma, dat dat. ik de, de, deed dat altijd gewoon bij de wasbak, weet je. Of zo'n lampet kan, je ook, weet Zo'n bak met water en zo'n kan erbij. Dan kan je er fris water bij doen. Wat misschien ook helpt, ja? is om gewoon één keer per maand thuis te douchen. Ja? En die andere dagen gewoon bij de buren of zo. Ja, maar de Sinterdien komen die tekort. Oh ja. Dat is een, ja. Ja, nee, dat is lastig. Ja, je moet eigenlijk een beetje thuis een soort campinggevoel gaan creëren. Weet je, op de camping denk je, oh, ik, ik, ik dan heb dan... geen zin om te douchen. zo moet ik dan naar die koude douche daar? En mijn muntjes heb ik niet. Oh, dus ik, dus jij, later vind, vandaag jij vindt, even. je moet gewoon een apart hokje in je tuin bouwen. Ja, ja. Dat en je daar niet is je douche. Ja. Doe je dat dan ook met je toilet? Dat je straks naar het toilet moet en dan... Oh, en dan moet je, moet je in je boxershorts zo... zo ja. Nee, nee? ja, dat is weer... Maar en dan, dan met een emmer doorspoelen, weet je wel. Met, met regenwater en, doorspoelen. Ik weet, zo, weet niet aan wat voor campings jij gaat, maar... <laughs> ja, ik sta soms op zo heel oude campings, hoor. Dat je, dat je op het potje moet, zeg maar. Nee, ja, ja die douches zijn tegenwoordig allemaal veel te luxe, weet je wel? Ja, gewoon, je kan daar. Gewoon, ja, je, je kan er minutenlang onder staan. Het moet gewoon weer zo'n zo zo klein kraantje worden. Ja, ik heb, ik heb ook zo'n zo echt zo'n douchekop waar je gewoon volledig onder kan. Ja. Maar er staat wel op waterbesparend. Dus dat, daar, daar heb ik dan wel bij Ja, uitgedacht. Waterbesparend. Zo'n zo hele grote regendoes. Waterbesparend. Ja, ja, ja nee, nou, ik sta er echt op. Nou, zo lekker dat je er wel tien minuten langer onder staat. Ja. Ja, het is wel leuk als je een grote douche hebt. Natuurlijk In het begin sta je met het hele gezin eronder. Als je kinderen nog een beetje klein zijn, later, ja, dan, dan gaat het niet meer. Dan sta je weer in je eentje eronder. Maar, en dan is het leuk als je een grote regendouche hebt. Dat is wel waar. En dat ja, is ook wel economisch, want dan douche je allemaal in één keer. Ja. Dan kan het ook wel. Dus ik zeg, uh, ja, ik denk dat dat wel de conclusie is van de, van de klimaattop. Samen douchen. Samen douchen. Gezellig. Maak afspraken erover. Ook eens een keer met vreemden. Ga ja, nog eens een keer wat van leren of zoiets. En nu weer het tijd voor een heerlijk rustgevend muziekje. Farzon is een band en we hebben een nieuwe single uit die heet Always Always and Forever. I've been And always. Oh, wat een fijne, een beetje een boze mannenplaat is dit ook, hè? weet je wel, oh, ik kan je helemaal mee voelen. Gewoon. Dit is, uh, ja, leuke muziek vind ik het hoor. Loop tegen 9 uur, straks 9 uur, tweede gedeelte van de radio, we gaan we een beetje het overzicht wat er allemaal uh, gebeurde. Ja, straks deze plaat ook nog, die gaan we ook draaien. Uh, even kijken wat er allemaal gebeurde op 12 december door die jaren heen. Ik uh, riet net al, uh, eigenlijk zou je 100 jaar oud zijn geworden. Frank Sinatra. Frank Sinatra, dat gebeurde. Maar er zijn nog meer jarigen vandaag. Ja, en Goed. ik heb nog even een klein waarschuwingetje ja? uh, van het KNMI. Uh, vanavond uh, komt er een storm deze kant op. Uh, oh. uh, vooral de kustgebieden hebben er last van. Uh, en uh, hoofdzakelijk het Waddengebied. Maar ik denk dat we hier ook wel een, een staartje van meepikken. En er komen uh, windstoten van meer dan 90 km per uur. Oeh. Oeh. Oeh. Gewoon thuis blijven. Wordt vast weer een code oranje of zo. Ja, zoiets. Paars? Welke, welke, welke was het ook weer? Uh, dat weet ik niet. Ja, code oranje, code rood. Paars? Heb je dat ook helemaal? Dan, uh... Ja, dan. Nee, dan... het is uh, rood zal het hoogste zijn, denk ik. Ja. Je zal eerst oranje krijgen, dan paars dan rood. zoiets ja, Je hebt ook nog volgens mij iets van uh, Lila, heb je ook ja. nog? Hè? <laughs> nou, raak je me kwijt. Nee, ja, ik vond wel mag dat in België bleef heel lang uh, code rood bleef. Echt een week lang. Denk ik denk ja. Maar het, het was niet echt gevaar. Dus het wordt ook niet zo geloofwaardig meer als het heel lang zo code rood blijft. Code rood heb ik altijd het idee, dan is er echt een natuurramp of zo. Maar dat was daar niet. Dus ja, misschien moeten ze het ook weer een beetje bijstellen hoe de codes uh, uh, worden. En wanneer ze dingen gaan uitroepen. Goed, laatste plaatje voor 9 uur. Ja, daar, zit er, daar is hij weer Het bekende piekeltje van de kerstplaten: Jeremy, someday with you.